Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Huizenzoekers in Westland krijgen een ton van de gemeente... Het is moeilijk om een betaalbaar huis te vinden voor veel mensen. En daarom wil de gemeente Westland bijspringen. Via een fonds wordt de grond door de gemeente gekocht. Zodat je een flinke smak geld niet hoeft af te tikken. Vaak is dat een derde van de vraagprijs. Bij een huis van 3 ton krijg je dus 1 ton van de gemeente. Jelle van 25 is starter en hoopt dat het hem gaat helpen. Want een huis kopen is nu voor hem en zijn vriendin niet te doen. Er zijn weinig woningen beschikbaar. En als ze beschikbaar zijn, dan doen we een poging. Worden we eigenlijk altijd overboden. En dat zijn dan zo'n uh, zes biedingen die weer boven ons zitten. Dus het is eigenlijk gewoon niet te doen. Dus ja, het is een moeilijke situatie voor ons. Helemaal gratis is de ton van de gemeente niet. Er moet wel een kleine rente over betaald worden. De bestuurder van de auto die gisteren in Bavel twee wielrenners aanreed en daarna doorreed, heeft zich bij de politie gemeld. Het is een 20-jarige man uit dezelfde plaats in Noord-Brabant. Een groep wielrenners fietste gisteren op de weg en niet op het fietspad. Ze werden afgesneden door een passerende auto. Twee van hen werden geraakt. Eén wielrenner brak daarbij zijn sleutelbeen. In New York is een foto verkocht voor het hoogste bedrag ooit. Voor het kiekje is omgerekend bijna 12 miljoen euro betaald. Daarop is een Franse zangeres te zien als een viool. Op haar blote rug staan twee F-gaten... De foto werd een van de beroemdste beelden van het surrealisme. En ook kinderen uit armere gezinnen moeten lekker kunnen voetballen, tennissen of rugbyen, zegt het jeugdfonds. Vanaf vandaag kunnen die kinderen zich bij hen melden als hun ouders bijvoorbeeld geen geld hebben om de contributie te betalen... Volgens de directeur is dat hartstikke belangrijk. Want kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede, ja, daar is vaak financiële stress en zijn ook wel vaak andere problemen. Uh, dus dan lekker met je vrienden en vriendinnen iets doen op een club is gewoon eigenlijk heel uh, belangrijk. En zelfs de prestaties uh, op school uh, uh, gaan beter als kinderen ook zo'n uitlaatklep hebben. Volgens haar groeien er in ons land zo'n 275.000 kinderen op in armoede. Het weer, een mix van zon en wolken, trekken wat flinke buien over met hagel en onweer bij een graad op 24. Vanavond en vannacht nog wat regen in het zuidoosten. En dan krijgen we morgen een aardig zonnige dag met temperaturen van 19 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom.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 But that's a no, so honestly It's quite simple, follow these instructions I'm not waiting for your lame assumptions Take a seat, there's no discussion But Let me be, let me be Don't stick your labels on me Don't stick your labels on me You don't, you don't, you don't really know Talk to me, it'll set you free. Talk to me, talk to me, to see what's underneath. Talk to me, talk to me, it'll set you free. En dit was Larie met Don't Put Your Labels On Me. Ja, eigenlijk hoe symbolisch is dat? Want dan gaat het eigenlijk onze hele tijd over. Altijd over, over labels, dus hè? Ja, zeker ja, in ja. deze uitzending waarin we het hebben over verzet... en uh, vervolging en vluchtelingen en dergelijke. En het vorige uur hadden we een uh, prachtig gesprek uh, met uh, Judith Schuif... van uh, de website Vervolgd Verlangen en nog meer... waarin we uh, onderzoek is gedaan naar... Uh, uh, zeg maar. Uh, uh, homoseksuele verzetstrijders. Ja, en wat er ook gebeurt. Wat is er gebeurd met homoseksuelen in het algemeen. Tijdens, uh, tijdens de oorlog. Precies, ja. Ja, ja. ja. En de tweede interview met Hans Behoeven. Uh, over de Oekraïnse uh, uh, LHBTI-vluchtelingen. Uh, wat in ieder geval succesvol uh, uh, opvangen heeft opgeleverd hier in Amsterdam. Ja. En inmiddels ook en in, de Parijs, in Parijs. Dus Parijs de en, en Berlijn. Ja. En Berlijn, toch? inderdaad, ja, ja. initiatief. En ja. in de landen er rondomheen. Ja. En helaas moesten we daardoor zeg maar, een nummer uh, een beetje uh, snel afbreken. Uh, ik krijg inmiddels een seintje van de techniek, dat? Nee, je hebt mooi om te horen van Hans net om daar nog even op terug te komen. Ja. Dat het in Oekraïne dus eigenlijk uh, de goede kant op gaat. Ja. Zeker, ja. dat die president daar ook eindelijk iets over heeft gezegd. Dat uh, vond ik mooi om te horen... als jullie toch zo even terugkijken op het vorige uur. Ja, absoluut. Ja, We hadden in principe we hadden een, uh, zeg maar een interview met Sandro Kortekaas. Om die, door te gaan door door te over vluchtelingen overigens. Precies. Want uh, waar het om gaat is uh, een, een project wat uh, Sandro Kortekaas uh, heeft opgezet... Uh, om een boek te schrijven, niet gay genoeg. Ja, precies. En het gaat erom uh, hoe vluchtelingen in het algemeen... dus niet specifiek uit Oekraïne... Uh, worden behandeld uh, omdat ze in hun land vervolgd worden... omdat ze LHBTI zijn. En uh, dus ze asiel zoeken in Nederland... en dan niet gay genoeg zijn volgens de IND... Uh, om hier te mogen blijven. Ja, precies. En, uh, en om dat nog even een beetje recht te zetten... Hè, want uh, Hansi zei het al van over Oekraïne. Daar is juist weer een heel positief klimaat. Maar hè, het, wat in de harten van de mensen uh, zit... Hè, ja. dat, dat duurt altijd even een totale ja. cultuuromslag. Vandaar ja. dat er inderdaad nog opvang is. Maar dit betreft niet alleen Oekraïnse vluchtelingen. Nee, precies. Het hè, gaat dus over vluchtelingen ja. in het algemeen. Ja. En uh, er wordt dus een, een boek geschreven. En uh, uh, ja, daar, daar is hij met een crowdfunding bezig. Uh, om, uh, om dat boek uh, voor elkaar te krijgen. En die crowdfunding, daar zouden we het dus over hebben. Maar we krijgen hem niet te pakken. We krijgen hem helaas niet nee, te pakken. Nee, nee, nee. Dus, uh, maar als men uh, daar meer over zou willen weten... dan is het uh, uh, googlen uh, crowdfunding... Niet gay genoeg. Ja, precies. Nou ja, we gaan de en... informatie gaan we, zeg maar, later even terughalen... en dan besteden we ja. de informatie aan. Ja. Ja. Maar we gaan eerst even luisteren naar de kom van Jelmer. Ja, laten we dat doen. Jelmers journaal in kleur... Trots op vrijheid. Ja, vrijheid. Een voor ons velen vanzelfsprekend begrip. De invulling van vrijheid heeft in Nederland dan ook al bijna 77 jaar alle ruimte om zich te ontwikkelen. Maar de realiteit van vandaag de dag doet ons ook tot de conclusie komen dat die vrijheid een kwetsbaar begrip is. Kwetsbaarder dan we misschien ooit hebben gedacht. Wat we hebben gewonnen de afgelopen tijd, maar vooral ook wat er nog te winnen valt. Hoe vrijheid ons meest kostbare waarde is geworden en nu vooral gewaarborgd moet blijven met speciale aandacht voor onze regenbooggemeenschap. We hebben door de jaren heen best wel veel bereikt. De emancipatie van de vrouw is in een halve eeuw flink gegroeid. Als je bedenkt dat nog geen 60 jaar geleden zij niet mochten studeren, je niet over jezelf kon beslissen en de eerste vrouwelijke bewindspersoon nog ondenkbaar was. In diezelfde tijd de ontwikkeling van de pridevieringen die zich over de westerse wereld verspreidden. Met de eerste wetswijzigingen om LHBTI'ers een waardig onderdeel te laten uitmaken van de samenleving. Voor het eerst in 1977 overigens in Nederland. Toen het eerste officiële advies aan de toenmalige regering werd aangeboden om een wet te ontwikkelen met aandacht voor gelijke rechten voor homoseksuele mannen en vrouwen. Pas in 1993 kwam deze wet er met de naam Algemene Wet Gelijke Behandeling. Drie jaar na de WHO homoseksualiteit officieel had geschrapt uit de lijst met ziekten. Vrij snel werd er in het paarse kabinet kok 2 gewerkt aan de uitbreiding van het huwelijk. Met op 1 april 2002 het, eh, 2001 het eerste huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Een overwinning voor de liberale en progressieve ideologie, zou je denken. Maar met ingang van de reeks aan de rechtsconservatieve kabinetten blijft het daar tot op de dag van vandaag in grote lijnen bij. En ja, ik zeg rechtsconservatief ook al waren het vaak CDA, VVD, D66, B van de A, die het meeste te zeggen hadden over de koers van het land. Zeker bij die laatste twee denk je niet gelijk aan die term conservatief, maar dat is juist het probleem. Zie bijvoorbeeld de manier waarop wij als land tegen de invulling van een gezin aankijken. Man, vrouw en twee of drie kinderen is nog altijd het ideale plaatje. Ga maar eens na, het huwelijk is weliswaar opengesteld voor meerdere invullingen, maar een persoon kan nog steeds niet de wetmatige ouder zijn van het kind dat die met dienstpartner met alle liefde verzorgt. Concreet ben je homoseksueel, maar ook bijvoorbeeld polygaam, met meer dan één persoon een relatie willen, dan zijn nog steeds één man en één vrouw de officiële vader of moeder. Best gek toch, want als je een deel van de kranten en rechts Nederland moet geloven, dan zijn we eigenlijk al een beetje doorgeslagen met z'n allen met al onze opdringerige regeltjes... Propagatie, seksuele voorlichtingen en woke-indoctrinatie. Blijkbaar wordt tegenwoordig de uitbreiding van vrijheid... gedefinieerd met deze termen. En dat doet geen recht aan hetgeen wij met z'n allen... iedereen in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog... met elkaar hebben opgebouwd. En dan denk je vast... ja, jammer, wat een pessimistische schets van de laatste twintig jaar. Zit het glas dan nooit een keer half vol? Ja... Juist alleen maar. Dat is ook mijn overtuiging. Dat je er in principe altijd vanuit moet gaan van wat wel kan. Maar ik ben ook realistisch. Met het zicht op de komende 4 en 5 mei hou, hou je het volgende alsjeblieft in gedachten. In een tijd waarin alles gezegd kan en mag worden. En ja, ook na vorige week kan dat nog steeds. In een tijd waarin, gewoon, waarin het gewoon schijnt te zijn om de regenbooggemeenschap nog weg te zetten als een gevaarlijke ideologie... waarin een politieke partij eigen elitaire scholen, scholen begint op te richten... omdat ze het huidige onderwijssysteem allemaal een beetje te eng en te spannend vinden... in een tijd waarin mensen hier dichtbij op de vlucht zijn voor oorlog en geweld... waarbij de Europese Unie gewoon wegkijkt weg wanneer vluchtelingen van, vanwege hun seksuele oriëntatie... worden vernederd aan de Poolse grens... Uh, Sorry, aan de grens van de vrijheid, want dat is de EU-tocht... in een tijd van de Amerikaanse staat Florida stappen zet... om het met middeleeuwse praktijken kwetsbare minderheden te onderdrukken... en de president niks van zich laat horen. In een tijd waarin je zelf zijn als een mening wordt gezien... in plaats van gedeelde waarden. Dan zeg ik, blijf scherp, kijk kritisch, maar doe vooral iets. Laat niet alleen zien, maar realiseer. Het is tijd voor echte actie... Daar is de politiek natuurlijk verantwoordelijk voor. Maar nog belangrijker, daar zijn wij als samenleving samen verantwoordelijk voor. Dan kunnen we pas echt trots zijn op ons voorrecht. Dan kunnen we pas echt in vrijheid leven. Jelmers journaal in kleur. Mooie, mooie column, mooi gesproken, ja. Jelme. Ja, ja, Een mooie samenvatting ook van al die, die aspecten van de hele wereld. Helemaal bij elkaar in elkaar. Ja, als je dat allemaal zo bij elkaar stopt, dan denk je, wow. Ja, ja dat is inderdaad een, een... Nou, onder de indruk. En, <laughs> uh, ik, probeer, weer... ik probeer altijd een beetje een eye-opener voor mensen... een beetje een inzicht te geven en zo. Ja. En vaak ook wel een beetje mijn eigen emotie... met mijn eigen kijk erop natuurlijk te verwerken. Want dat is een column. Ja, ja dus, uh, dat doe je goed. Ja. Ja. Heel fijn ja. dat je erbij bent. Um, we hebben nog eventjes geprobeerd om uh, Sandro te pakken te krijgen. Maar helaas, dat gaat niet lukken. Dus uh, we gaan gewoon even lekker luisteren naar een uh, stukje muziek. Ja. En dat is... Wat ga je opzetten, Mirko? Nou, dan, dan, dan gaan we met beginnen met het blaadje erbij pakken. Maar dan gaan we misschien wel <laughs> het nummer wat we naast Zandro zouden doen draaien. Edison Pontier. En dat is uh, Edison Pontier met uh, Cowboy. Yeehaw! It took New York to make me a cowboy. Everybody knows. Even if I change my clothes. Familiar, but strange like a man. From the beach, these feelings made me feel strange. A neon sign, not the only. Uh, ja, ook uh, volgens de, de, uh, een LHBTI-artiest uit Frankrijk, zeg ja, maar. Om ja. het even uh, zo te zeggen. Zeker, en dat was ook weer de strekking, want niet he, ja, iedereen de, spreekt de, Frans. De, vo, de volledige tekst is Saint-Campa de tient pas debout le Ciel coule sur nous. Uh, nou, Saint-Campa de Bou is meestal van nou, het heeft geen het is, het is zinloos, of het is een beetje, het, is, het, is, het is, slaat nergens op, hè, als je dat zo uh, vertaalt. Um, en uh, Le ciel coule sur nous is uh, eigenlijk een verbastering van vroeger. Zeiden, en als je Asterix uh, in het Frans leest, dan uh, staat er dat de Galliërs zeiden: uh, het eerste wat je kon gebeuren, was dat de, de, de hemel op je valt. Ja. Yeah. En dat, nou ja, dus de, de, de, de, daar is het een beetje. Ja, op, dus het uh, maakt allemaal niet uit. De ergste dat je kan gebeuren is dat de hemel is op dat je de valt. de hemel op je valt? Ja, en het slaat nergens op. Het dat het is dan <laughs> Wat wel ergens op slaat, dat ja, is. Uh, dat is dat uh, we nu uh, Sandro Kortekaas, uh, als het goed pakken. is aan de telefoon <laughs> hebben. Sandro. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Het is toch ja. gelukt. Ja, excuses. Ik zat even in overleg. En. Uh, ik had mijn telefoon even uitstaan. Kan ja. gebeuren, kan gebeuren. Nou, Sandro, we zijn blij dat het uh, toch nog gelukt is. Uh, Allereerst vragen wij altijd aan de persoon die wordt geïnterviewd: Wie ben jij en hoe ben je verbonden aan de lhbti community um, Ik ben Sandro Kortkaas, uh, voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. Uh, we staan uh, 600 plus LHBTI asielzoekers bij in een procedure door heel Nederland. Um, daarmee behoorlijk verbonden met de LHBTI uh, community. Ik heb samen met uh, mijn man daarnaast nog het Galerie Mooiman... waar de mooiste mannen in de kunst te zien zijn, om mm. het zo te stellen. Dus uh, dat even in heel kort. <laughs> ja, dus je, je bent erg verbonden met de LHBTI community sowieso... Uh, ja, yes. jaren. Uh, Meegeholpen onder andere met uh, uh, ooit begonnen met de Roze Zaterdag in Groningen in 1985. Maar in 2013, die ook, uh, of 2011, was ik hier ook een van de mensen om hier 40.000 uh, personen naar Groningen te krijgen. Dus dat, is, dat was wel echt enorm om dat voor elkaar te krijgen. Ja, yeah. uh, we hebben je uitgenodigd als voorzitter van uh, de LGBT Asylum Support, als ik het goed zeg. Um, support, ja. Yeah. Uh, zou jij uh, in kort, zoals het kan, uh, willen, uh, de luisteraar willen vertellen... wat, wat doet uh, de ACDM-support? Ja, uh, nou, zoals ik al zei, we staan een hele grote groep van LHBTI-asielzoekers bij. Uh, we zetten ons al jaren in voor veilige opvang in AZC's... en daarnaast ook een verre procedure... ...in uh, of, een verre procedure uh, samen met de IMD, hoe een hele asielprocedure gaat. Mm -hmm. uh, veiligheid in AZC's, uh, daar zijn we actief in ook om uh, bijna dagelijks... ...vandaag twee incidenten te melden bij het COA, mm. verantwoordelijk voor de opvang. We hebben, die zijn ook te lezen op onze website. We hebben twee uh, zeer kritische rapporten gemaakt in 2020... Um, die zijn ook uh, aanleiding geweest voor een motie in de Tweede Kamer... Uh, waarbij de staatssecretaris de opdracht kreeg om alle ACC's voor kwetsbare groepen... dus gelijk ook niet alleen de LHBT's, de vrouwen, maar ook kinderen... Mm -hmm. uh, om deze uh, opvanglocaties veiliger te maken. En uh, samen met het COA zijn we nu bezig om dat plan ook uit te rollen. Dus dat laat ook zien van um, hoe we eigenlijk op de werkvloer actief zijn... alle signalen meenemen... Uh, die bundelen soms in kritische rapporten waar niet altijd iedereen blij mee zal zijn, maar op zo'n manier um, uh, zetten we ons in voor deze behoorlijke grote groep die eigenlijk altijd wel onder druk staat. Ja. Uh, en met resultaat. Dat mm -hmm, is mooi. Zeg maar de, de, het deel van de opvang waarin uh, LHBTI's uh, nog steeds discriminatie ervaren in hun AZC's. Ja. Wat we daarnaast doen is ook uh, begeleiden in uh, procedures. Uh, natuurlijk uh, is altijd het moment wanneer iemand een interview krijgt bij de IND. Ja. Daarin ondersteunen we zoveel mogelijk. Uh, maar daarnaast, helemaal als iemand dus wordt afgewezen, uh, dan komen we echt behoorlijk uh, om de hoek kijken. Met uh, zoals nu hele kritische rapporten uh, waarin we aangeven dat de IND onjuiste beslissingen neemt. In feite zijn we daar in 2016 al mee begonnen met de petitie niet gay genoeg. Oftewel, um, wanneer word je wel als gay beoordeeld door de IND? En inmiddels zitten we in de derde petitie om um, duidelijk te maken... dat dit systeem echt veranderd moet worden. Ja. En daar komt er binnenkort komt er een rapport over uit... Het laatste uh, driekwart jaar hebben we ongeveer 40 uh, rapporten gemaakt voor zittingen. Waarbij bijvoorbeeld iemand, uh, nou ja, vaak zegt de IND van iemand geeft geen inzicht in zijn seksualiteit of wat hij beleeft. En wat wij doen is we scannen alle documenten en we, en we bewijzen juist het tegendeel. Zoals laatst bij iemand. Waar we een rapport van meer dan 40 pagina's hadden gemaakt met ook meer dan 400 voorbeelden waarin wel degelijk. Sprake is dat iemand uh, vanuit zijn positie uh, inzicht geeft in in dit geval zijn homoseksuele uh, persoonlijkheid. Ja. Yeah. Yeah. Dat, uh, dat, dat is moeilijk om dat te maken. Daar zijn we ondertussen heel erg in getraind en ook uh, kan wel gesteld worden deskundigen. Mm -hmm. um, maar alsnog loopt er nu een derde petitie. Um, en dat is eigenlijk het, waar we telkens naar vragen en ook agenderen. Uh, is hoe kwetsbaar deze groep is. Uh -huh. En uh, dat deze groep ook nog steeds veel meer steun nodig heeft. Ja, ja. En, en jullie zijn bezig met uh, een project een, uh, om een boek, uh, een boek te maken. Niet gay genoeg. Uh, ja. Daar zijn jullie een crowdfunding voor gestart. Kun je daar wat ja. over vertellen? Dan komen deze zomer eindelijk, omdat ook heel veel prides weer doorgaan, komen er een paar projecten aan. Rondom de Pride met Amsterdam, augustus, eind juli-augustus, uh, hebben we sowieso een boot samen met UNHCR Nederland. Maar zijn we ook bezig met een boek, uh, dat heet Niet Degenoeg, uh, de naakte waarheid, uh, samen met uh, fotograaf Mona van den Berg. En Mona van den Berg is een fotograaf die uh, eind vorig jaar het boek Wachten heeft gemaakt. Uh, met foto's van situaties uh, en ook omschrijvingen van die situaties van mensen die al heel erg lang in de asielprocedure zitten te wachten. We hebben al langer contact met haar en zij heeft voorgesteld van, goh, kan ik jullie ook niet uh, helpen met een boek uh, om, om dit probleem ook zichtbaar te maken. Ja. En kijk, los van dat wij een kritisch rapport gaan schrijven voor de staatssecretaris en de Tweede Kamer. Mm -hmm. Is dit een boekproject waarin deze mensen in beeld en in woord terugkomen? En eigenlijk heel puur. Vandaar ook dat we het genoemd hebben de Naakte Waarheid, de Naked Truth. Yeah. Om mensen juist te laten zien. kijk, dit zijn ze. En het sluit ook heel mooi aan op het thema van de Amsterdam Pride, My Gender, My Pride. Yeah. Alleen bij hun is het de vraag van. Ja, waarom kan de IND hun gender niet ontdekken? En, ja. de, en dan is eigenlijk ook de vraag: van... Ja, hoeveel pride heb je dan als je denkt dat je naar Nederland komt, het land wat wereldwijd bekend staat om, om rechten voor LHBT'ers, maar dat je dan als LHBT'er niet erkend wordt? Ja. Nou, dit boekproject: we, we hebben gisteren de eerste fotoshoot gehad. Ja. Er komt dus een crowdfunding deze week aan, want uh, daar willen we dus ook een van de foto's voor gebruiken. En daarvoor, uh, zoals het nu lijkt, gaan we een foto gebruiken van Ahmed. Ja. Uh, Ahmed is een, is, is een, een, een eigenlijk een, een voorbeeld, een heel triest voorbeeld, uh, hoe het niet moet lopen. Uh, Ahmed komt uit Tunesië, uh, heeft na zeven jaar procedure en na zes jaar een. een langdurige relatie met zijn partner, heeft hij eindelijk vorige week verblijfstatus gekregen. Ja, nou, in de ja. laatste brief die we voor hem geschreven hebben we eigenlijk een rapport. Van 200 pagina's verklaarden we ook van hoe, we, hoe zijn relatie bijvoorbeeld in elkaar zit. Maar dit is een voorbeeld van um, waarin de ING gewoon fouten maakt. En ook dat al in een veel eerder stadium had moeten toegeven en in plaats van en maar oprekken, oprekken, ja. iemand zeven jaar wachten, dat is. Nou, dat, is Ach, dat is ja. ja. En, en die, die crowdfunding die komt eraan, die is er dus nog niet. Ja. En, nee, nee. en hoe kunnen mensen doneren? Uh, dat wordt uh, op uh, Fantomie, komt dat uh, straks te staan. Uh, want we willen een van de foto's gebruiken, plus ook een statement van. Het uh, uh, is een hele mooie foto waarin hij. ...te zien is samen met zijn partner op een hele intieme manier gefotografeerd door man van den Berg. Yeah. Um, dat komt ook op onze website te staan en vooral op onze Facebook en Instagram. Yeah. En ja, mensen kunnen een donatie doen um, waarmee we het hele boek ook kunnen financieren... ...maar daarnaast ook een expositie. Um, het boek is straks ook te kopen, onder andere via de uh, Pride in uh, Amsterdam... ...waar het uh, zal liggen bij het Student Hotel. Okay. Dus als mensen zoeken naar uh, GoFundMe en dan naar Niet Gay Genoeg, de Naked Truth... Dan, ja. uh, dan zullen ze jullie vinden. Ja. Ja? ja. Heb jij zelf nu nog iets toe te voegen aan het interview, Sandro? Uh, ja, nou ja, de, de, de um, Ahmed is geïnterviewd voor uh, MVS Gay Station. Dat wordt uh, naar mijn idee ook deze week online gezet... En um, ja, 4 mei zijn wij zichtbaar uh, en ook onderdeel van de dodenherdenking uh, bij het Home Monument in Amsterdam. Um, daar uh, maken we een heel voorzichtig statement. Uh, want kijk, wij staan een grote groep bij het van LHBT-assenshoekers. Yeah. We hebben al uh, onlangs ook bij in de NOS is het in beeld gekomen uh, situaties van Russische LHBT'ers in Nederland. En met de, de herdenking bij het HOME-monument uh, leggen we dan ook een, uh, uh, een boeket neer, uh, ja. wat gedragen zal worden door zowel een Oekraïns LHBT... als ook een uh, Russisch LHBT asielzoeker. Om duidelijk te maken dat beide uit landen komen ja. waar ze geen rechten hebben. Ja. dat is wel iets wat heel veel mensen vergeten dat hoe de positie is voor van LHBT'ers in de Oekraïne. Ja. Maar zeker ook dat dat de LHBT's die nu uit Rusland vluchten hm. um, de situatie daar echt heel hard achteruit rolt ja. dus uh, ja. daar vragen we eigenlijk symbolisch vragen we daar aandacht voor maar ook vooral met de mededeling sluit niemand uit nee wordt precies naar, uh, naar deze groep wordt heel erg, de Russische uh, asielzoekers worden momenteel heel erg gewezen van ja uh, waarom komen die hier naar Nederland wat zijn dan hun redenen het is nog steeds een land waar ook LHBT's uh, zwaar, zwaar onderdrukt worden. Ja, dat begrijp ik. En, en ik vind het heel vervelend, maar we moeten nu het interview ja. stoppen. Uh, want het is een ontzettend belangrijk uh, item. En daar uh, zouden we nog heel lang over, uh, over ja. met je willen praten. Maar omwille van de tijd, dat heb je met de radioprogramma... moet je op een gegeven moment verder. Ja. Ontzettend bedankt, Sandro. Ik en uh, Je komt ongetwijfeld nog wel een keer bij ons in het, uh, in het programma. Heel ja, erg hartelijk bedankt. Dank. Hartelijk dank. Daar. En uh, we gaan nu verder met muziek. Uh, Ronde en Love Myself. Van muziek en een golf van informatie. Zfm. So the code Het was wel een uh, zeer bescheiden moment van uh, Cave Town <laughs> met your Gonna Wish You Believe Me. Uh, ja, we, we lopen wat uit af en toe met de interviewer. Daar zijn we wat dat betreft wel een ster in. Ja, he, dat als ja, we dan, dan, dan, dan in de we interview zitten, het dan, dan ja. behouden we nog wel wat van kletsen, inderdaad. En, uh, nou, de, onze gasten zijn ook gewoon interessant. Ja, precies, zo, ze zijn ook sorry. zo bevlogen dat ze gewoon wel, wel een uur over het onderwerp kunnen praten. Ja, natuurlijk. precies, en, en, en dat gaan wij nu niet, ja. niet doen, want we gaan doen naar de volgende <laughs> gast. En als het goed is, heb ik aan de telefoon Kenner Bos. Dat klopt hoor. Ah, daar is je weer. Daar, is, daar ben je inderdaad. Ja, en nou, ook bevlogen, zeker weten. Ja, Kennert, um, wie ben je? Wat, wat, wat zeg je? En lang van stof. En lang van stof, ja, ja, ja dat, dat, dat weten we ook wel een beetje langer dan vandaag. We kennen elkaar wat langer dan vandaag, dus we gaan er snel in. Wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven... en op welke manier ben jij gerelateerd aan de regenboogcommunity? Ik ben Kenhard Bos, geboren in 1970. En nee, ik ben, uh, wat ben ik ook alweer? Oh ja, executive producer bij Viaplay. Oh. Dat is uh, de nieuwe streaming service mm -hmm. die je kan kennen van Max Verstappen. Um, en uh, ik ben gay. ja. Nou, het lijkt me genoeg. Ja, dan, uh, dan, dan ben je inderdaad wat zeg verbonden, Op toch? zijn ze? Maar, ja, ja. ja, homo ben je dan Home gewoon man. inderdaad. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, Kenneth, zoals we gezegd... we kennen elkaar wat langer dan vandaag. En um, ik weet, uh, je, je passie voor het Songfestival is al onbekend. Niet alleen bij mij, maar uh, in, in de community. Um, de eerste vraag is... wanneer en hoe is deze hoek voor het Songfestival ontstaan? Ik denk echt in mijn jeugd. Gewoon. Volgens mij was mijn allereerste ervaring... Dat Bakkara meedeed voor Luxemburg en ik uh, bakkara fan was, ja, het zat er al vroeg in jo, dat ik zijn. Um, en, uh, en toen mocht ik denk ik opblijven om dat te zien. En nou ja, toen was ik hoekt. Oh. En daarna heb ik, heb, heb ik volgens mij het jaar daarna nee, 1980 was ik, denk ik mijn allereerste keer dat ik het helemaal gezien heb. Het uh, was ik dus tien. En uh, daarna heb ik denk ik nooit meer een editie gemist. Aha, ja, dan ben je echt wel een trouwe fan. Hè? Even eens over, over Baccarat. Ik wist helemaal niet dat ze meededen. Welk nummer was dat? Uh, yes I can book? toch. Ik ben meteen weer terug. Sorry. Parley français Francais, voor, voor Luxemburg. Oké. Okay. In het Frans. Ja, dat moest natuurlijk ook Luxembourg <sonstures> in het Frans natuurlijk. Ja. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Maar het zijn Spanjaarden, dat wel. Dat, dat wel, ja. ze, ze zongen ook prachtig Engels, toch? Ja, maar ja. dit was in het Frans. Dat dit maar... was in het de... Engels. Nee, inderdaad. Hey, op Facebook post je elke dag een nieuwe inzending... voor de aankomende editie in, uh, in Turijn. Um, de zogenoemde Song of the Day, zoals je dat dan ja. uh, noemt. Met daarbij een kleine recensie. En een cijfer en een voorspelling. En uh, ja, de, de vraag is, hoe, hoe kom jij tot die keuze? Nou ja, de nummers die worden natuurlijk ingezonden. De nummers? Of... De, ja, daar kan ik niet zo. Nee, het is ooit begonnen inderdaad. Ja, ik heb een soort... Ik werk dan voor televisie, maar mijn passie is denk ik toch meer, meer nog muziek. En ik heb altijd een soort, ik weet niet. En ik hou van lijstjes en dingen delen en, en mijn mening opdringen aan anderen. Dus uh, <laughs> ik ben maar begonnen met, uh, ik denk ruim tien jaar geleden. Inderdaad, met het voorstellen van uh, de intenties van dat jaar. Uh, en dat is uit tot som of the Day, dat doe ik elke dag. Uh, niet elke dag Zongfestival, maar in de Zongfestivalperiode. Uh, stel ik inderdaad de, de op dit moment 40 deelnemende landen voor uh, en dan mogen iedereen stemmen die ja. hou ik dan bij en dan maak ik bekend uh, wie er volgens uh, zeg maar mijn Facebook vrienden uh, door moet naar de finale en wie er moet winnen. Ja, dus je hebt eigenlijk je eigen pol heb je opgezet en, uh, ah, ja, en een wel. eigen, eigen mini-festivalletje uh, mini gecreëerd daarin. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je tot die, tot die recensies? Uh, is dat gewoon ja, ja. jouw persoonlijke mening? Ja, mijn persoonlijke mening. Ja, ja zeker. Uh, en, uh, ja, het is wat ik ervan vind. Uh, en uh, daar mag je mee doen wat je wil. Ja, ja. ja. En die voorspelling, wat, wat, want ik bedoel, daar zit toch wel een... Trek je tarotkaarten op kaarten? Of wat doe je? gewoon in een dobbelsteen? Ja, ik vraag het aan de sterren. Nee, ah, heb je natuurlijk gewoon... Uh, de, de, andere pols, de echte pols, zou ik zeggen, en de boekmakers, en, uh, en dan een beetje je eigen gevoel. En uh, ik zit er soms wel eens volledig naast. Oh ja. <laughs> uh, ja. Dus dan denk ik, nou, het kan me niet voorstellen dat dit iets doet en het wordt dan tweede. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat, is, dat kan natuurlijk. Ja, dat blijkt bij de boekmakers ook nog wel eens het uh, geval te zijn, hè? Dat ze de nou, bij de boekmakers zitten de laatste jaren eigenlijk, eigenlijk redelijk goed, voel Oh, oké. Okay. Okay. Ja, er zit wel eens iets geks tussen, maar... Volgens mij zijn dat het van de laatste tien jaar en dan hadden ze het negen keer goed. Oké, ja. Okay, ja. Hey, wat, wat doe je met de reacties van van anderen die dan uh, daaronder verschijnen? Die uh, lead <laughs> ik nee. Zeker niet. Ik vind dat eigenlijk het allerleukst. Het leukste vind ik dat iedereen zo zijn mening geeft en dan daar discussies die er ontstaan. En uh, en wat ik doe is, iedereen geeft punten, die tel ik bij elkaar op. Uh, dan deel ik die door het aantal mensen dat gestemd hebben. Daar komt een gemiddelde uit. En op basis daarvan kan ik laten weten. ...wat de populairste nummers zijn. Uh, en ze krijgen allemaal superlike ...of als ze iets heel gek zeggen in mijn ogen... Uh, ...een andere reactie. Ja. Maar ze moeten wel punten geven. En als er geen punten komen... ...ik heb het puntensysteem in het leven geroepen... ...afgelopen paar jaar. Um, en als er geen punten staan... ...dan gaat het puntensysteem zich ermee moeien ...en dan krijgen ze zogenaamd... Ge automatiseerde antwoorden. Oh. Geweldig. <laughs> dus dan staat er, het puntensysteem herkent uw punten niet, probeer het nog een keer. <laughs> en als we daarna weer op reageren zonder punten, dan zeg ik nog een keer, het puntensysteem herkent uw punten Geweldig. <laughs> <laughs> dat is gek van mijn woorden. <laughs> Heerlijk, ja. Hey Kenneth, wat vind je van de Nederlandse inzending van Esteem? Ja, ik vind hem heel mooi. Ik vond hem ik meteen al heel mooi. Ik moest wel echt googlen wie zij was, ik had nog nooit van haar gehoord. Mm -hmm. Ik ben bekend dat zij zou gaan. Toen hoorde ik wat zij maakten en dacht ik, oh, nou, dat is niet wat ik leuk vind. En toen hoorde ik dit nummer en toen dacht ik, oh, dat vind ik echt heel goed. Ja, het is verrassend dus, inderdaad, hè? Ja, ja. ik ben ook echt van overtuigd dat we het heel goed gaan doen. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, wat is de, de, de voorspelling, de prognose? Nou, er is net de poll van de echte fans van de fanclubs. je hebt uh, land heeft, uh, Er is een overkoepelende fanclub, de OGAE en die heeft in elk land zijn eigen afdeling. En die hebben allemaal gestemd en die, die punten zijn binnen en daar is het eindig op de vierde plek. Okay, nou, oh, nou, oh, dat, dat is wel behoorlijk, behoorlijk hoog. Hintjes, ja, Nou ja, ja. ja, hoor, maar 12 punten uit Israël, 12 punten uit België, dat ligt misschien iets meer voor de hand. En eigenlijk bijna van elk land punten gekregen. waardoor hey. doe je dan toch, PS4 Ja, interesting. Ja, Leuk. ja. Hey, Dinsdag 10, uh, donderdag 12 en zaterdag 14 mei is het zover. Uh, ben jij erbij? Zeker, ik sta in Turijn. Oh joh. Oké, okay. ja, ja. ja. ja. Nou, dat, dat is dus een feestje. Dit klinkt als een, een soort traditie die je dus ook inderdaad Ja, doet. ik ben uh, ooit in 2014, uh, ben ik voor het eerst gegaan. Toen dacht ik, ik ga gewoon kaarten kopen, kijken of dat kan. En dat kon. En daarna ben ik lid geworden van de fanclub. En dan kan je via de fanclub uh, in een lotingsysteem komen. Ah. Uh, en dat, 2014 was Kopenhagen. En dat vond ik toen zo leuk. Dat ik denk, waar ben ik hier? Ik was boos op mezelf dat ik pas toen voor het eerst ben. <laughs> en, uh, eigenlijk heb ik geen jaar gemist. Behalve dan uh, 2020. Maar ja, toen was het niet. Ja, dus dat was het even niet. Nee, nee precies. Nee. Uh, wat, wat is jouw uh, persoonlijke favoriet uh, trouwens? Ja, die heb ik eigenlijk niet dit jaar. Dat's, dat's het, uh, erg. Ik vind het ook een. Je mag natuurlijk niet hard op zeggen, maar ik vind het een iets minder uh, goed jaar. Er zitten een aantal hele leuke nummers bij, maar ik heb niet hele hoge uitschieters. Mm. Uh, dus ik heb er eigenlijk. Als je dan vraagt wat is je favoriet kom ik meteen met 10. Ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar ik vind S10 echt heel goed. Dat echt, ik geloof wel dat dat toch mijn favoriet is, maar ja. Je mag, je mag niet op je eigen land zwemmen. Nee, mag niet En dan, um, dan uh, vind ik Spanje heel lekker, maar of en of ook Noorwegen. Kijk, Dan ga ik gewoon ik voor. Nee, ik ga niet voor Noorwegen, maar ik ga wel <laughs> dat Noorwegen de finale moet halen. Oh, Oké. Okay. Ja. En, en, en waarom? Nou, omdat het, het nummer gaat helemaal nergens over. Um, het is echt. Het is een soort rare act. Het zijn wolven uit. En uh, ze zeggen zelf dat het wolven zijn uit uh, uit outer space die al 4,5 biljoen jaar bezig zijn, yeah. en nu eindelijk Noorwegen tegenwoordig of zo. En het nummer gaat over een wolf die, ja, yeah, before that wolf eats my grandma, give that wolf a banana. A banana, ja precies, ja. Maar het is gewoon echt grappig. Het is grappig en de muziek is ook nog echt lekker, vind ik. Dus ik word gewoon van, uh, van de beat, zeg maar. Uh, en in dit, dit jaar zijn er zoveel serieuze zangers zangers die zichzelf heel serieus nemen, die allemaal een heel mooi gevoelig integer liedje hebben. En zeker in de eerste halve finale val je echt halfweg in slaap. En dan is het heel lekker dat er gewoon twee mannen in een geel wolvenpak... je weet ook niet wie daarin zitten. En dan drie dansers ook in een soort geel pak... Uh, zingen over uh, dat die wolf hun oma op wil eten en dat je die wolf snel een banaan moet geven. En ja, het zijn dat... is ook alleen maar jim, jim, jim. Ja, <laughs> ja. nou ja. We, we weten allemaal hoe het met de grootmoeder van roodkapjes is afgelopen. Dus een banaan erin, dat, is, dat lijkt me een beter idee, nou, inderdaad. Ja, maar ook, dus, ja, uh, ik geloof, maar het is echt dat je denkt, ah, oh, dat is echt even iets anders. En ook een beetje vrolijkheid, we hebben het al zo moedig, toch? Dus ja, is, ja, nou zeker weten. Ja, ja, ja, ja. daarom. Hé, hey, um, dan uh, we gaan er uh, ook naar luisteren naar, uh, naar Noorwegen, zo met Wolver, give that wolver banana. Um, maar wat is natuurlijk de ultieme vraag? Wie gaat er winnen en waarom? Nou, ik ben heel bang dat Oekraïne gaat winnen. Ja. Uh, omdat die overal nummer 1 staat in de post. En dat zou ik wel. Uh, dit klinkt wat overdreven, maar dat zou ik geloof wel echt het verlies van het festival vinden. Omdat. Uh, we gunnen het ook Oekra in Oekraïne van harte, al in, in de zin uh, dat het uh, vreselijk is wat daar gebeurt. Maar het blijft een liedjesfestival. En het nummer is gewoon niet sterk genoeg om te winnen. Dus dan mm -hmm. zouden ze echt alleen maar winnen omdat ze uh, morele steun nodig hebben. Ja, en daar vind ik dit niet het festival voor. Nee, nee. Uh, hoewel, hoewel dat is natuurlijk ook het Eurovisie Festival. Nee. Ja. nee, nee. Het, is wel, het, is natuurlijk, het is wel bedoeld om Europa te verenigen. Dat is natuurlijk ooit in de jaren vijfde. Waarom is het ooit opgestart na de Tweede Wereldoorlog om Europa weer één te maken? Nee, dan maak je een competitie. Ja, dat is ook de bedoeling van de Olympische Spelen. Om mensen te vermoederen door sport. Je geeft ook niet Oekraïne alvast alle gouden medailles. Nee. nee. Het is wel een wedstrijd. Dus je moet, je, je moet wel winnen omdat je... Volgens de factuur en de publieksjurie het beste nummer hebben. Nou, dat hebben ze gewoon niet. Ja. Hè? Als dus die oorlog er niet zou zijn, zouden ze niet winnen. Dus dat hoop ik gewoon echt niet. Uh, en dan denk ik, dus het wordt of Oekraïne of Italië. Ah, Italië. Ja, Waarom Italië. Okay. Nou ja, dat staat overal in Dat ja, is niet mijn favoriet. Dat, dat doet het, ja, het is wel. En die, die jongens zijn er wel echt om op te geven zo lekker. En, ja. um, <laughs> en ze zingen ook echt heel mooi. Het is een mooi nummer. Uh, maar goed, het zou nog wel echt spannend kunnen worden... want Zweden doet ook weer echt een gooi naar de winst. Ja. En wie weet, uh, uh, verbaast en 10 iedereen... en is er de dark horse en winst ze. Zullen uh, we daar ja. gewoon van gaan? Gaan, ja, gaan, we we gaan? We gaan ervoor, zoals elk we jaar weer kennen. We gaan jou bedanken en we gaan luisteren naar Noorwegen... met die banaan. En met banaan, ja. die banaan, uh, Die uh, en die banaan en die, en die, en die oma. Precies. <laughs> ja. En we wensen jou heel veel plezier in het terrein. Dankjewel. Dankjewel. Heel plezier. Not sure I told you, but I really like your teeth. That coat of yours with nothing underneath. Not sure you have a name, so I will call you Keith. Ooh. See where you're going, but I don't know where you've been. Is that saliva or blood dripping off your chin? If you don't like the name Keith, I'ma call you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 For that wolf, eats my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. my grandma, give that wolf a banana, give that wolf. Give that En dit was dan de uitzending van Noorwegen Subwolven met Gip dat Banana. Om die grootmoeder maar te verzorgen dat ze niet wordt opgevreten. Al dus, kennerbos. <laughs> um, we gaan afkondigen. En dan gaan we daarna natuurlijk afsluiten met de Nederlandse inzending. Ja. Want uiteindelijk gaan we ook daarvoor, toch? Toch? Ja, ja dat natuurlijk. Ja. Dat hoort er nou helemaal bij. Dank aan onze gasten uh, Judith Schuif, uh, Sandro Kortekaas, Hans Verhoeven en Kenner Bos. Ja, en helemaal goed. De uh, spraakmakende column van uh, Jelmer weer met een yeah. mooi statement. Mirko, bedankt voor de techniek. Ja, geen probleem. Super Mirko, want het ging nog wel een beetje, hè? We, we hebben wat verrassingen voor je geregeld. In petto. <laughs> nee, Als examen zeg maar. maar ik, ik, examen, <laughs> ik vond het ja. helemaal goed gaan voor de eerste keer. <laughs> dat dat dat ging ja, het ging goed? nog. Mag je door? Mag je door? Ja, zeker. leuk, blijven. Helemaal blijven. Met dank ook aan Koordraaien. natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, ja, ja, ja, ja, maar die doet dat met zijn ogen dicht. En even gefeliciteerd aan Henk, die vandaag zijn 60ste verjaardag viert. En dat is die mooie voice-over stem van zeg maar Rainbow Radio Zandvoort. Rainbow oh, ja. Radio. Ja, ja. ja, precies. Ja, ja, ja. Anja, jij ook bedankt. Ja, graag, gedaan, ja. jij ook bedankt. Ja, graag gedaan, Ronald. Jij ook bedankt. En we gaan eruit met f 10 in de diepte. Volgen, jij en ik toch samen? Dat zou altijd zo zijn. Da -da.